Het spoedepad werd gehouden na aanleiding van de dood van een taxiklant de afgelopen weekende op het Leidseplein. Hij overleed na een klap van een taxichauffeur.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 De ouders van een Nederlandse jongen eisen een schadevergoeding van de Amerikaanse medicijnfabrikant Lilly. De jongen slikte sinds 2000 Cyprexa tegen psychoses en kreeg daardoor diabetes. Maar tot eind 2003 stond diabetes niet als mogelijke bijwerking in de bijsluiter. In de VS betaalde Lilly in januari anderhalf miljard dollar om schadeclaims af te kopen. In het tv-programma Netwerk ontkende de medicijnfabrikant het achterhouden van informatie.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 the can. No! No! No! Mm -hmm. no. Yeah. Tell me that we still belong. Uh, tell me that the will is still alive. There must be another chance.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 You're fancy like in a Dolce Vita Nobody else than you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 Oh, Eén uur met jou is vijf kwartier We staan Jij bent de, de, de trein, ik het station Jij bent de regen, ik de kom Jij bent de kerst, ik de bonbon Jij bent de rust, ik de coco Ik ben staan de het zakje, jij de thee staan Ik ben de, de kans jij de soufflé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 de wereld beroemd mee? Dan maken we nog meer van dit soort dingen. Zullen we nog wereld? Mee. Dan kunnen we een en een Nou, een villa en een, nou, een vind ik trouwens ook weer niet nodig. Daarom niet. Maar is duur. Nou ah, ja, hè, ja, man. Zit er meer in de ons duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek mensen, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt zijn Wat nou een nou en de opeens, zeg. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch Orifages helemaal niet? en een fries. Dat kost weer mijn handen voor geld. Jij taak. bent de schrikdraad, waarop ik fies. Ik ben de, ik ook, ik ben de kip, jij bent de Nou, die staan in zijn oude koffie. Ik ben de paus, heb ook smaak jij ook, bent echt. de fil. de muur. Wij zijn een doedelzak.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 Zonvoort